je, dan even een Ton blijf je er nog even ja. bij, ja? Ja. Jure, het verdomme holster heeft wel een... ja, Het Gaat je anders oh, niet oh, zo oh. makkelijk af, Theo? Nee. Denk je wel aan je reputatie? Klinkt iets als rot een rotlacher agent die zijn holster niet om kan krijgen. Nee. Hier is, ja. Een ja. is ja. nog een beetje. Ja, een consequent onder de minimale score nee. zit. Nou, okay. Ja, zo, de bij... ja, wel weer gelijk. hè. Mag ik nu weer even, jongens, Oké, oké, dank je wel, Theo, luister. Jij gaat dus met Berend naar Eldorado. Misschien heeft iemand in de buurt iets gezien of gehoord, ja? Tenslotte kan het lijk van de binnen zijn gesjouwd. Carlo, ja. jij gaat dat heen naar die journalist, Marcel van Akker. Als Veenstra daadwerkelijk als tipgever voor dat blad intiem heeft gewerkt, dan is het mogelijk dat een kwaadwillig slachtoffer op wraak uit is geweest. Ja? Ja. En ik? Als je nog even wacht, een stuk ongeduld, ik kom zo aan jou. Ja, ik <tie> <tie> ja. dat staat te trappelen. Gert, jij gaat naar de redactie van Het Oog op de Wereld. We moeten weten waar Veenstra mee bezig was en met wie hij de laatste tijd allemaal contact heeft gehad. Ja. En vergeet zijn bureau niet. Je nee. weet ligt er iets bruikbaars op of in? Oh. Ik heb hier wat foto's van het hm. moordwapen. Ssat. Als herkent ja, iemand is. het mes en weet wie de eigenaar is. Oh, oh, wat heerlijk ja. toch dat we hier van die goede adjudanten hebben? Hè? Van die lekkere ouderwetse ja. ja. dienders. Die je precies kunnen vertellen wat je allemaal ja. moet doen. Nee. Ja, anders had ik daar op in de actie toch mooi voor gek gestaan, niet dan? Nou, Kun je nou niet iedereen gewoon een briefje geven? Dat is tijd. Kunnen we dit soort zinloze instructies overslaan? Jij ja, bent ja, niet alleen dik, hè? Je maakt je ook nog ja, altijd ja, dik over ja, maak maar grapjes over iemands lichamelijke gebrek, mans. Ik heb een onwillige klier en ik kan ah, ik niet helpen. Maar jij komt ook nog aan de beurt, mannetje. hè? Dan weet je ook eens hoe het is om altijd het minpunt te zijn. Schiet ja, toch op aan een steller, een ja, beetje zielig het. doen, zeg. Gewoon wat minder eten, dan val je vanzelf af. Nou, jongens. Het is altijd hetzelfde. Ja, en nooit anders. Bij elk begin van elk nieuw onderzoek slaat de onzekerheid toe. Ik weet alleen niet wat er met Gert aan de hand is de laatste tijd. Hij wordt steeds kribbig. Maar ja, het is toch ook om kribbig van te worden? Hoe vaak heeft hij dat al niet meegemaakt? Hetzelfde geldt voor ons. Er is niks concreets. We nee. tasten volledig in het duister. En maar hopen dat je iets raakt. Het is ja. altijd de rotterste periode van een zaak. Ja, dat is waar, ja. En wie weet wat zo'n moordenaar in die tussentijd allemaal weer uitvrijdt. Hm, ja, niet in denken. Nou, opschiet de klok. Gewoon je ene voet voor de andere. En dan kom je naar vanzelf ik kan vandaag maar niet in beweging komen. Ik ga eerst mijn plantjes oh. maar eens verzorgen. Die zijn er door de drukte weer flink bij ingeschoten. Wat ga jij doen? Even een voorlichting, gegevens doorspelen. Daarna ga ik naar Hé, ik wist niet dat jij je vrije dagen had opgenomen. Die zaak in de Hoogstraat, Kees. Misschien kunnen ze me daar iets meer vertellen over de herkomst van het mes, ja. Goedemiddag. Dag, meneer. Wat kan ik voor u doen? Ik zoek de redactie van Het Oog op de Wereld. Ik breng u wel even. Het is makkelijk te vinden hoor. Hmm. Deze kant uit. Hier is het. Nou, bedankt. Graag gedaan. Mijn naam is Pieters van de Amsterdamse moordbrigade en ik kom in verband met de moord op E. Veenstraat. Ja. Ogenblikje alsjeblieft. Daan. Ja. Er is iemand voor je, politie, moordbrigade. Ja. ja Hier is hij. Ah ja. Hallo, Daan Wolters. Dag meneer Wolters. Ik ben de eindredacteur. Zullen we even naar mijn kantoor gaan? Daar is het wat rustiger. Dank je voor je discretie, Onno. Zo, gaat u hier maar zitten. Wilt u soms iets drinken? Koffie, thee? Nee, dank u. Zo, u weet inmiddels dat Ewoud Veenstraat dood is aangetroffen in het zwembad van een seksclub. Ja, juist. Onvoorstelbaar, ja. Ik heb jaren met Ewoud gewerkt. Ik kan het nog niet geloven. Ik bedoel. Uh, ik heb in mijn tijd heel wat wereldleed vastgelegd, maar. dit is anders. Ik ken de Ewoud. We zijn samen heel wat keren doorgezakt. Ja. En nu dit: vermoord in een seksclub nog daarbinnen. Verbaast u dat, een seksclub? Ik dacht namelijk dat die Veenstra nogal een reputatie had. Ach, u weet toch hoe dat gaat. Maar het verbaast me niet echt, nee. Ja. Volgens zijn vrouw. Zou hij gisterenmiddag hier op de redactie zijn geweest? Weet u daar iets van? Hoe laat dat was bijvoorbeeld? Wanneer die is weggegaan? Uh, laat ik u eerst dit vertellen, meneer Pieters: dat de dood van Ewout ons allemaal erg heeft geschokt. Hij was geen makkelijk mens, in tegendeel zelfs, maar hij was een loyale collega yes. en een hele goede journalist. Een vakman, tot in de puntjes. Ewout heeft heel wat misstanden boven tafel gebracht. En dat zo'n talent zo ruw het zwijgen moet worden opgelegd... dat ...is iets wat wij maar moeilijk kunnen aanvaarden. Legt u verband tussen die misstanden en de moord? Nou... Nou, maar ook. waarom denkt u dat? Omdat iemand zijn bureau hier heeft leeggehaald. Vannacht. Alles weg. Wat zegt u? Ja, zelfs de disketters van zijn computer zijn verdwenen. Dat bureau wil ik zo heel graag nog even zien. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Wanneer u erachter komt wie dat bureau heeft geplunderd... ...dan bent u er volgens mij ook achter wie de dader is. Maar... Om nog even op uw vraag van zo even terug te komen. Ewout kwam hier gisteren rond half drie binnenzetten. Mm. Hij heeft dat telefoontjes gepleegd, wat documentatie uit het archief gepakt... en is toen zo rond kwart over vijf vertrokken. Kwart heeft hij nog gezegd waar hij heen ging? Nee, niet dat ik weet, nee. Hij mompelde vaag iets over lekker eten. En misschien wel meer, maar met wie en waar... Goed. Voorlopig werd ik wel genoeg. En dan zou ik nu heel graag even dat bureau zien. Dure beweging hier in Eldorado. Mooi kamertje, hè? Hey, moet je die zien. Zo'n foto laat toch niks meer aan de fantasie over, hè? Maar is wel een lekker ding. Wat jij, Berend? Nee, ik hou er niet van, hè? Dat zal je dochter maar wezen. Hé, hey. nou zit je al tien jaar in Amsterdam... maar je blijft een puritein van de Veluwe. Straks kom je nog met zwarte kousen op je werk. Ja, en jij met charretels. sorry voor laten wachten. ja. Geef niet hoor. Waar waren we gebleven? U kende Veenstra ongeveer een half jaar. Hij kwam u hier regelmatig opzoeken. Daar betaalde hij dan voor. Hoeveel. Ja, uh, welk bedrag moet ik denken? Per uh, keer zal ik maar zeggen. Ik weet niet precies. Drinks en voedsel moeten ook worden betaald. Mm -hmm. Ik denk. Uh, 400 gulden, misschien voor one night. 400 gulden voor een nacht. Christus. Waar haalde Veenstra al dat geld vandaan? Toch niet van zijn salaris zeker? Ik hoor het niet. Is mij nooit verteld. Zag u Veenstra ook wel eens buiten de club? We mogen no contacts outside the club. Anders worden we ontslagen. Nee. Heeft u Veenstra gisteren nog gezien? Was hij nog hier in Eldorado? Nou, hij niet hier gisteren. En klopt het dat Veenstra met u wilde gaan samenwonen? Ewald had veel, um, how do you call that, uh, understanding for my situation. We hadden gesprekken. He said he was verliefd op mij en hij wilde samenleven met mij. Maar dat is ik over uh, Ik heb hier een foto. Ewald is met dit mes in zijn rug gestoken. Kent u dit uh, mes misschien? Yes. Ik heb that van my vader. Uh, ik bracht mee uit Thailand als souvenir. Het was stolen van mijn kamer een poosje terug. Dat zou kunnen zijn. Ronald Finster. Ja. Kees Klok. Je beschrijft het om te precies. Ik pikte het er zo uit. Ja. U uh, wilde mij spreken? Ja. Mag ik eerst even een koffie bezellen? Jij ook iets? Eh, uh, nee, nee. Eh, uh, één koffie graag. Niks erin. Komt er wel? Nou, voor een fotojournalist valt er hier op de kaap zeker een moe te doen, hè? Nu ja, wel, gaat wel. Nu wel. Al die verschillende mensen van over de hele wereld. Al die stalletjes met exotisch eten, kleding en god weet wat al die meer. Smelt, wat is het? Ja, dankjewel. er ja, gebeurt u altijd wat. Dat moet toch leuke plaatjes opleveren? U, ehm uh, heb bent toch niet hier laten komen om over mijn werk te praten, is het wel? Nee, voor je vader. Nog uh, over overigens. Ja, bedankt. Ik heb begrepen dat jij en je broer niet echt goed met hem overweg konden. Nou, dat heb u dan verkeerd begrepen. Wow. Hoe zit het dan? We hadden bezwaren tegen al die affaires die mijn vader steeds aanging. Voornamelijk om de gevoelens van mijn moeder. Het was een prima vent die zijn gezin echt goed verzorgde. Iemand voor wie we ook veel waardering hadden. Vanwege zijn werken en de rottigheid die hij probeerde aan de kaak te stellen. Maar sinds enige tijd was er sprake van dat je vader uit huis zou gaan. Om te gaan samenwonen met een andere vrouw. Ja. Ik neem aan dat jullie daar niet echt blij mee waren. Nee, natuurlijk niet. Dat zou zelfs voor aanzienlijke financiële problemen hebben kunnen zorgen. Een duur huis in het gooien, waar je moeder dan misschien wel uit zou moeten. En met de levensverzekering die nog steeds met je moeders naam stond... ...zou zijn dood eigenlijk wel goed uitkomen. Hoe durft u dit soort smerige beschuldigingen te uiten? Ik heb geen hap meer op de keel kunnen krijgen sinds het is gebeurd. De grootste moeite om niet voortdurende janken uit te barsten. Nu denk dat wij hem hebben vermoord, om geld. God. Ik ben op zoek naar de moordenaar van je vader, jongen. En als politieman mag ik niet voorbij gaan in het feit dat de familieleden in dit geval... ...een aanzienlijk financieel voordeel hebben bij de dood van een slachtoffer. Voorlopig heb ik niet de indruk dat jullie iets met de moord te maken hebben. Maar we moeten wel praten. Echt praten. Want zonder informatie begin ik niks. Begrijp je het? Ja, ik weet dat het moeilijk voor je is, Maar je moet je proberen een beetje te ontspannen. Laten we eerst iets te eten bestellen. Hm? Zonder brandstof werkt de motor niet. En hoe het met jou zit, weet ik niet. Maar ik moet nog een heel eind verder. Zo, äh, even de bloemen water geven. Ja, best dat. Is dat is Door de hoofdinspecteur K van Huizen, en uh, delicten, werd de officier van justitie, meester al Zwart, van het gebeurde in kennis gesteld. Op zijn last werd sectie verricht op het stoffelijk overschot. Het resultaat van deze sectie zal bij afzonderlijk procesverbouw worden en gerelateerd. Ja. Hey Mans! Ja. Er ligt een peuk in die Amaretchia. Jij zou blij moeten zijn, Henky, dat er iemand voor zorgt dat die planten hier nog wat zuurstof produceren in dit stinkhok. Waar jij in belangrijke mate bijdraagt aan de luchtvervuiling met die fysische checkies van je. Ja. Het is ochtend, de dag begint pas en jij zit al aan je derde peuk. Ook Goedemorgen. Hoi. Ja, dat zei ik dus net. Hein, jij moet dus ophouden met verslaafd te zijn, slappeling. Uh, mag ik de heren-adjudanten ter compensatie misschien een kopje koffie offeren? Dat ja. zou het leed aanzienlijk verzachten. ik. woning voor de weer is, is koffie voor de smeren. Hier is een verslaving, de mijne is het niet. Goedemorgen. Goedemorgen. Kees, nee? Mans, zijn jullie mee? Oh, ja, de baas zit de vaart achter vandaag. Hè. Dat belooft nog wat. Hier, bak ik troost. Ja, dat is precies wat ik nodig heb. Troost. Die verkeersschaals hier. Sloop je voor je dag goed of wel begonnen is. Het is een tram op een vrachtwagen oh ja? Ja, Alles in de omtrek zit vast. Geen velden wegen en een agent te zien. Hey, die zitten nog aan de koffie. Dat ja, heb erom. <laughs> maar het is droevig. Als er niet iets gebeurt, zou binnenkort het hele land gewoon stil ja. Niemand die nog voor of achteruit kan. Een verkeersinfarct. Alle aders zo. Ja, nee, dat brengt hij dat pas goed los. Nee, goed. Um, er is een anonieme tip binnengekomen, hoor ik. Ja, gisteravond rond half tien. Een man die beweerde over informatie te beschikken in verband met de zaak Veenstra. Hij wilde zijn naam niet geven. Maar volgens die man moeten we met Kim Kouw gaan praten. Veenstra zou haar hebben verteld dat hij bij zijn vrouw bleef. En dat hij zijn relatie met haar zou verbreken. Mm -hmm. En dat zou dan de reden moeten zijn waarom Kim Kouw hem om zeep zou hebben gebracht? Ja, zou ja, ja, ja. natuurlijk kunnen. Ja, ja. wacht wacht. Volgens de patholoog-anatoom is Venestra eerst gewurgd en daarna pas gestoken. Sterker nog, in zijn maag zat een grote hoeveelheid uh, uh, Flunitracepam. Dat, dat zit in slaapmiddelen zoals Rohypnol. 10 milligram. Dat is genoeg om een olifant in slaap te krijgen. Een slaapmiddel? Wurging? Ja. En tenslotte een mes in de rug. Nou, dat is wat je noemt overkill. Ja, wacht even. Ja. Er was niet genoeg Rohypnol aanwezig... Om hem te doden. Het is dus kennelijk de bedoeling geweest om hem eerst te verdoven. Ja, en om hem daarna te wurgen. Dat zou Kim Kou dan dus toch gedaan kunnen nee, hebben. Nee, nee, wacht, volgens mij niet. Volgens het sectierapport is de druk zo groot geweest dat alleen een uit de kluit. het gedaan kunnen hebben. Kou was een teerpoppetje. Ja, maar ze kan hulp hebben gehad. Hè? Zonder hulp had ze ook nooit dat zware lijf van Veenstra. in het zwembad kunnen krijgen. Precies, maar ze kent hier nauwelijks andere mensen. Daar heeft ze de tijd niet voor. Klopt niet. In het persbericht stond alleen het is gevonden met een mes in zijn rug. Buiten ons is er niemand die weet dat hij gewurgd is. Ja, maar stel dat we Kim Kauw het niet heeft gedaan. Uh -huh. Hoe plaatsen we dan dat anonieme telefoontje? Nou, iemand die, die een verdenking wil werpen op Kim Kauw. Zomaar. Dat maken we toch vaker mee? Of om een reden die met deze zaak niets van doen heeft. Of wat is de dader die hoopt dat we de wurging over het hoofd hebben gezien... en die de verdenking op haar wil afwenden. Ja, ja. Wel. Ja, ja. Alle. Hier, heren, ja. bezoek Roddeljournalist van de Akker. Oh, nou dat ja. komt goed uit. Uh, wij zijn klaar. Ja, maar pas een beetje op je woorden. He. Straks staat alle vuile was van het bureau in het vunstige baard. De enige vuile was, hier, zit aan jouw lijf, mijn beste Gep. Sam, zeker? Oh, verdomme, dan heb ik nog zo mijn best gedaan. Heb iemand een, een, een, een papieren servetje of zoiets. Uh, nou, uh, laat hem maar binnenkomen, ja? Oh. Komt u maar. Ja. U. Ah. Goedemorgen. Goedemorgen, van der de gaat u zitten. Waarmee kan ik u van dienst zijn, uh, meneer van der de Twee dingen. In de eerste plaats wil ik graag weten hoe ver u bent... ...met het onderzoek naar de moord op Ewout Veenstra. Daar schrijf ik namelijk een artikel over. En ten tweede wil ik u vragen om niet naar buiten te brengen... ...dat ik af en toe de Eldorado bezocht. Wat overigens alleen maar beroepsmatig voorkwam. Privé... U bent van plan allerlei bijzonderheden over uw ex-medewerker te publiceren? Denkt u dat zijn familie daar blij mee zal zijn? Dat zou ik niet weten. En dat interesseert me ook niet echt, moet ik u zeggen. Het valt allemaal onder de vrije nieuwsgaring. Vrije nieuwsgaring? Ja, oh. Veenstra voorzag mij regelmatig van informatie... over zijn Hilversumse collega's en kennissen. Hij wist wat hij deed. Hij zou zelf geen enkel probleem met publicatie hebben gehad. Dat weet ik zeker. Dat nou, is prettig voor u dat u dat zo zeker weet. Hè? Hele geruststelling ik hm. kan. Wat voor soort informatie kreeg u van Veenstra? Och, dat lag niet zo strikt. Eigenlijk alles wat interessant genoeg was voor mijn lezers... Veenstraat bepaalde zelf wat hij doorgaf, of niet? En u controleerde die informatie natuurlijk op het waarheidsgehalte. Niet waar? Hè? Anders kon die u elke goedklinkende roddel... bij wijze van spreken zelf verzonnen voor goed geld aan de handen. Wij hadden een vertrouwensrelatie. Ik ga ervan uit dat een goed journalist de verhalen niet uit zijn duim zuigt. Een vertrouwensrelatie? Hé. Zeg, hoe verrekende u dat eigenlijk? Een vast bedrag per maand of uh, zoveel per roddel? Uh, hoe doet u dat? Ik hoef uw vragen niet te beantwoorden, inspecteur. Bovendien vind ik het niet prettig wanneer u de indruk wekt dat ik dingen zou doen die niet door de beugel kunnen. Die gevolgtrekking is voor uw eigen rekening. Wij hadden het over de stand van het onderzoek, als ik me niet vergis. Maar daar schiet u kennelijk niet erg mee op. gezien de tijd u spendeert aan het ondervragen van eerzame burgers. die niets anders doen dan het uitoefenen van hun vak. U bent bij mij gekomen, meneer van der Akker. Niet andersom. Wat ik van u wil weten. is in hoeverre het motief voor dit misdrijf kan liggen. in de smerige werkzaamheden. die Veenstra voor u verrichten. Wie is er de laatste tijd het slachtoffer geworden van zijn informatie. en wie kon weten dat hij tipgever was? Ik. Uh, dat. Dat zou ik niet zo 1, 2, 3 kunnen zeggen? Omdat het er zoveel zijn of omdat u het begrip slachtoffer niet kent in betrekking tot uw blaadje? Ik wil een... Ik wil dat u mij zo snel mogelijk alle nummers van intiem van het afgelopen half jaar levert. We zoeken zelf wel uit wie er allemaal in aanmerking komen. En wat betreft uw twee vragen, het onderzoek is in volle gang. En of wij uw bezoeken aan Eldorado naar buiten brengen, dat hangt af van de kant die het onderzoek uitgaat. Ben ik duidelijk, meneer Van der Akker? Zeker zo. wilt u me dan nu alstublieft excuseren? In tegenstelling tot uw insinuaties heb ik vandaag nog een heleboel zinnigs te doen. U komt er wel uit, dacht ik. Hè? Hallo. Hallo. Mag ik bij jullie komen zitten? <lacht> Lieve schat, ik ben op een leeftijd dat ik er alleen nog maar over praat. En bovendien, Tini zou het ook niet goed vinden. Ja, Tini is een vrouw. Ik ben trouwens niet getrouwd, maar... Uh... Wel in functie, dus liever een andere keer, schatje. Heel graag. Lekkerste. Dan ben je ook een spelbreker, Gert. <laughs> Ik weet dat het moeilijk voor je is, Theo, altijd vrouwelijk schoon hier. Maar hou je aandacht nou even bij je werk, oké? Okay? De sleutels van de tent. Oh, heb je Stijns alweer? Ja, uh, sorry hoor. Ja, dat is oké. Okay. Uh, dus de sleutels van de tent. Er zijn dus vier sleutels in omloop. Het meisje dat de vroege dienst heeft, krijgt er een van de collega, dat is één. Beide directeuren Engelen en Aarts hebben er een, dat maakt drie. En de kok heeft er één, dat is vier, klopt toch, meneer Steins? Ja, ja zolang ik achter de bar sta, is dat nooit anders geweest. Ergo, één van de vier sleutelsbezitters moet de deur hebben opengemaakt. Want sporen van braak zijn er niet. Even recht, die was ik vergeten. Wat ben je vergeten? Hier hoort een reserve sleutel te liggen, in de la. Gaat hey. zeker weten, en dat is nou dus mooi pleiten. Wat je bent nou? En. En wie wist er nog meer dat daar een reserve sleutel lag? U wilde mij spreken, heer. Ah, meneer Engelen neem ik aan. Pieters is de naam en dit hier is mijn collega van ton van de Moerdbrigade, zoals men het graag noemt. Zullen we even naar mijn kantoor gaan? Dat Uit... praten rustig, hè? Ik hem. Voorgaan? Ja. ja. Nou, zegt u maar wat ik voor u kan doen, hè? voor zover ik dat kan in deze trieste aangelegenheid. Veenstra komt hier zeer regelmatig. Hij wilde zelfs gaan samenwonen met Kim Kau. Wist u daar wat van? Oei, god, nee, zeg. Ik heb uh, geen nauwe contacten met mijn cliënten En eigenlijk ook niet met mijn meisjes. Nee, natuurlijk is u anders gewoon in liefde. En wat heeft dat tenslotte met de ziel te maken, nietwaar? Maar u weet uiteraard wel waar uw meisjes in de regel vandaan komen. Ja, zeker. eilanden Zuid-Amerika, Thailand en Nederland natuurlijk. Ja, zo ver waren wij ook al, meneer Engelen. Maar mijn collega bedoelt... Hoe ze bij u terechtkomen? Via advertenties, heel gewoon. Ze hebben allemaal een Hollandse paspoort en mogen hier dus uh, legaal werken. Ja, ja. En dat doen ze ook, met veel plezier, ja. ik wel zeggen. Kijk eens, heren. Iemand heeft het lijk van Ewald Veenstra in mijn zwembad gedumpt. En dat is heel vervelend, maar dat betekent niet automatisch... dat wij er ook maar iets mee te maken hebben. Ja, dat is heel vervelend allemaal, inderdaad. Zeker voor Veenstra. Uw sarcasme is al mij verspild, meneer Pieters. Indien u verder niets belangrijks meer hebt, hoop ik dat het hier verder bij blijft. U begrijpt, de privacy van mijn klanten ligt zeer gevoelig. Hm? Karel, begeleid ja. jij de heer even naar buiten? Ja, natuurlijk. Ja, ik ben Karel van Grol, de ober hier. Hm. En van de directeur moeten jullie allemaal fluisteren? Ja, ik probeer u te helpen. Het zijn mijn zaken natuurlijk niet, maar ik vind wel dat u moet weten... dat Bert Steins, de barkeeper, zeer gecharmeerd was van Kim Kau. Ja. ja, en toen hij hoorde van haar plannen met die veenstraat... ...was hij daar helemaal onrust te boven van. U werd volkomen gelijk, dat zijn uw zaken niet. Maar waarom vertelt u ons dan? Denkt u soms dat Stijns Veenstra heeft vermoord? Of hebt u een hekel aan Stijns? Nou, oh, ik doe mijn burgerplicht. Als u weet wie een misdrijf heeft gepleegd, dan moet je maar u... Maar u weet niks. U hebt alleen maar vermoedens. Of niet, soms? Oh, nou ja, ik moet weer aan het werk. U doet er maar mee, wat u wilt. <tus> <tus> Onder elke steen nog zo schoon krioelt het van het ongedierte... <tus> We staan nou te grijnzen. Ja, weet je wat die Stijns me vertelde? Dat van grol verkikkerd is op Kim Kouw. Nou, zo heb je niks. Zo heb je twee verdachten. En een verdwenen sleutel. <laughs> nou, om nog te bewijzen, dan hebben we het zaak rond. Ja, wat je zegt. Zo, mans. Goedemorgen. Hallo. Zeg Karel, de officier van justitie zit in je kamer. Oh nee, hè? Niet nu. Daar heb ik nu even geen zin in. Wij dragen allemaal bij tijd en wijl ons kruis... en de officier van justitie is feitelijk je baas. Hij gaat over de vervolging van strafbare feiten... en hij moet toch weten wat er speelt? Ja, dat weet ik wel, mans. Maar ik heb er nu gewoon even geen zin in. Ja. Nou, Karel. Ik dacht dat ik je stem al hoorde. Leen, is goed dat je er bent. Ik vroeg me af wanneer je zou komen. Ik zal je even op de hoogte brengen. Ik heb het dossier al doorgenomen... Wat denken jullie daarvan? Goed, nou, op de dag van zijn dood is Veenstra nog op zijn redactie geweest. Dan heeft hij een eetafspraak gemaakt. Geen idee met wie en waar. Het Onderzoek heeft uitgewezen dat hij alcohol heeft gebruikt. En er zijn voedselresten van Aziatische herkomst gevonden. Misschien Thais of Vietnamees. Verder zat er een uh, flinke hoeveelheid flunitrazepam in zijn maag. Genoeg om behoorlijk onder zeil te raken. De dood werd veroorzaakt. Doordat zijn hals met veel kracht werd samengedrukt. Een houtgreep. En op zijn kleding zat de haren van een Siamese kat en enige heldere blauwe polyacrylvezels van een trui of van een vest. Nou, wat het motief betreft zou de aard van zijn werk of zijn bijbaan als informant voor een roddeblad aanleiding kunnen zijn. En een uh, criempassionnel. Is ook niet uitgesloten. Kortom, het kan nog alle kanten uit. Ja, precies. We staan nog helemaal aan het begin. We checken nu de vaste klanten van het bordeel. Een beperkt groepje. Ik kom in dossier de naam Tony van Ham tegen. Dat, uh, dat klinkt bekend. Ja, zeker. Ja. Het zijn handelaars, gestolen auto's, hè? duurdere types. Krijgen ze opdracht uit het buitenland, Midden-Oosten voornamelijk. Wagens worden hier gestolen, aangepast en zo snel mogelijk verzonnen. Ja, die, die leer ik binnenkort wel wat beter kennen. Ja, ja, slim, ja, maar net niet slim genoeg. Maar of die iets met de dood van Veenstraat te maken heeft, is nog een open vraag. We staan echt pas aan het begin. Maar de zaak marcheert. Eigenlijk is er maar één probleem, of beter gezegd twee. Niks. Hè? Precies, precies. We hebben er nog twee andere zaken bij gekregen. ...en die moeten met hetzelfde team ook nog ontrafeld worden. Aha. Ja, ik kom binnenkort maar even bij me langs. Ik heb alle begrip voor de situatie. Ik zie mensen afknappen onder de immense werkdruk. Dat zal toch iets wezenlijks moeten veranderen, hè? Anders loopt het straks volledig in het honderd. We moeten nog meer bezuinigen en al dat vet is al lang verdwenen. We snijden nu in het vlees. Maar... Ja, hier slaat de spijker op de kop. Maar toch gaan we door, hè? We moeten wel, s'avonds, in de weekenden. Iedereen zet zich in voor de volle 150 procent. is in elk geval iets om dankbaar voor te zijn. De puikstel mensen dat niet gauw opgeeft. En deze zaak lossen we ook op. Let op mijn woorden. U hebt geluisterd naar het tweede deel van Moord in Eldorado. Een hoorspel in zes delen naar de gelijknamige politieromanreeks Kamer 119... ...geschreven door Wil Simon... ...in de bewerking van Bart Reumer. De rolverdeling was als volgt. Karel van Huizen... ...Gees Linnenbank... ...Kees Klok... ...Piet Reumer... ...Mans van der Heg... Frits Lambrecht... ...Gert Pieters... ...Ben Hulsman... ...Theo van Ton... ...Cor van Rijn... ...Beren Brons... Lou Steenbergen... ...Henk de Wit... ...Jaap Stobbe... Carlo Visser... Maarten Spanje. Daan Wolters. Arthur Boni. Kim Kouw. Janine Veren, Bert Stijns. Stan Limburg. Stefan Engelen. Klaas Hulst. Ronald Veenstra. Olaf Wijnands. Marcel van den Akker. Wik Jongsma. Meester Zwart. Kees Kolen. En een receptioniste. Marten Gekenbracht. Technische realisatie. Tom Prudon. En Jan Willem Vassili, regie, heer Rommel.